Dit is door al negens met het NOS-journaal. Het drugsafval dat al tien maanden in Gierputten in Someren ligt, wordt binnen een week opgeruimd. Dat zei de Brabantse SP-gedeputeerde Van den Hout, die het verder schandalig vindt dat de gemeente Zomeren dit nog niet heeft gedaan. Vanmorgen bleek dat onderzoekers voor het eerst afvalstoffen van ecstasyproductie hebben aangetroffen in mais. Op de bijbehorende boerderij werd vorig jaar een ecstasy lab ontmanteld, waarvan het chemisch afval in Gierputten verdween. De boer heeft een deel van de mest uitgereden over zijn land. Omdat de gemeente en de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit naar elkaar wijzen... is het afval nog steeds niet opgeruimd. De lerarenopleidingen op universiteiten worden aangepakt. De Vereniging van Universiteiten, VSNU, wil dat de opleidingen aantrekkelijker en beter worden. Er komt een tweejarige opleiding die de huidige twee masters vervangt. Nu doet de student eerst een vakinhoudelijke master... en daarna de universitaire lerarenopleiding.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 Zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loop zonder licht, we zullen doorgaan. gaan, we zullen doorgaan gaan tot we samen zijn, we zullen doorgaan. gaan, telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Maakt in de we zullen door gaan, we gaan Samen zijn. We zullen doorgaan. En we gaan ook en we gaan door. door. Ja. Hmm. Het blijft toch altijd weer een mindfulness, uh, uh, mindfulness song. Hoe gaan we dat noemen? De Song of Mindfulness. We, gaan, we zullen ja, doorgaan. We zullen doorgaan. Ja. Goed. Welkom nou. heren. Ja, niet zo grinniken. Jullie waren er vanmorgen niet, maar toen hebben we alles gehoord. Ik heb gehoord. alles meegemaakt. Maar oh, dan he, is het goed. Over mindfulness. Hij werd er helemaal rustig van, hè? Hij werd er helemaal rustig van. Eindelijk. <laughs> Jij ook. <laughs> Ik ook. Uh, goedemorgen, welkom. Goedemorgen trouwens. We gaan allemaal meedoen Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen Kees Metters. Dank je. En uh, goedemorgen Ruud Zandbergen. Kees Metters van het CDA en uh, Ruud Zandberg van D66. En die gaan ons alles vertellen over de voornemens en vooruitzichten van de politieke partijen. Nou, als we daar niet rustig van worden, dan weet ik nou, het ook niet. Of onrustig. Dat kan <laughs> natuurlijk ook. Ik maar... maakte ook een klein ja. cynisch, een cynisch grapje, Irene. Ja. Maar ik begrijp dat het, dit programma dus doorgaat tot drie uur vanmiddag. Uh, ja, dat zouden wij wel willen. Alleen hoor. we draaien gewoon uh, de microfoon dicht, maar het programma gaat wel door. Nee, ja. <laughs> okay. Nog even over de scoop van gisteren, want daar, wilde ik, hè, daar gaan we het nog heel even over hebben. Uh, dat, uh, het verhaal is dat er een nieuwe raadslid is? Ja, dat ik Vertel klopt. even kort. Uh, Michiel Hermes wordt het nieuwe D66-raadslid. Hij zal naar verwachting in februari worden beedigd. Omdat ja, hij had al vakantie geboekt in januari... Dus. Dan wordt het lastig. Zo wij wij gaan dat. hem uitnodigen dan. hè, ja. om, uh, om te ja, komen. ik zeker Vertel ja, alvast doen. Dus ja. even wat over Nieuw uh, het, het nieuwe raadslid. Zeker. En de achtergronden. En hoe komen jullie eraan. En waarom. En, ja, nou begrijp ik waarom het tot drie uur duurt. Ja, ook ja. ja. geen gang. Daarom ja. we hebben absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Maar zullen we dat maar niet... Nou, heel kort. Ja. Heel kort. Heel over, over Michiel. Ja. Nou, ja. Zoals jullie weten is Michiel al buitengewoon raadslid. En uh, dat doet hij voortreffelijk. En uh, Michiel maakte in, of maakt eigenlijk al deel uit van de fractie van D66. Dus dat gaat, verandert er niet zoveel... ...behalve dan dat hij nu ook de raadsvergaderingen gaat bijwonen. En uh, Michiel staat weliswaar uh, als, uh, als een soort lijstduwer op de, op de lijst. Maar uh, we hebben met alle d ers die op die lijst staan... ...hebben we gesproken en hebben gezegd... Nou, het is eigenlijk wel belangrijk dat, uh, dat er uh, jonge mensen in onze fractie komen. Niet alleen nu, maar ook over twee jaar. En uh, dat was eigenlijk de aanleiding om te besluiten dat uh, Michiel het gaat worden. En uh, ik moet je zeggen, daar ben ik erg blij mee. En de gemiddelde leeftijd van de... Een fractie van. Uh, is opeens weer weer drastisch gezakt. Donderd naar beneden. Nou ja, maar dat is sowieso natuurlijk fijn, hè? In de, in de politiek denk ik omdat er natuurlijk over het algemeen, uh, uh, met alle respect uh, voor iedereen uh, die dat doet... mensen moeten natuurlijk toch tijd kunnen vrijmaken uh, voor die politiek. En dat zijn dan vaak niet de jonge mensen, want die zijn heel druk. Dus het is wel heel mooi dat er toch me jonge mensen zijn die uh, zich daarvoor inzetten. Dus, uh, ze zijn er, hè? Ze zijn zijn er. Ik week was Jan Bailey hier ook. Ja, dat klopt. Ze zijn, ja, er, nee, ja, ja, ze ze zijn ja. er ook wel. Ik vind het ook ja. heel fijn dat ja, ze er zo komt. Ja. Want uh, betekent dat er weer een vacature is nu voor buitengewoon raadslid? Daar, daar hebben we nog niet over nagedacht, maar er is een vacature, nou, er zijn zelfs twee vacatures. Uh, voor twee buitengewone ja, raadsleden? Ja, mogen twee, iedere politieke partij. Mag er twee? Mag twee, of dat er twee worden, uh, dat weten we nog niet. Het we, het waren, we waren al blij dat, uh, dat we nu een raadslid hebben en, uh, ja, uh, en dan dat had onze prioriteit. moet je eerst van, van die blijdschap, ja. Je haalt me de woorden Ik uit mijn mond. Ik begrijp het. Ja, dat duurt weken en dan gaan ze weer door. CDA, heeft hij ook uh, buitengewone ja, raadsleden ja, ja, ja, ja, of raadslid? Ja. ja, die hebben wij. We hebben er twee. Uh, dat is Jan Beelen, die regelmatig uitgenodigd ja. wordt. Ja. En die ook graag meedoet in de plaatselijke politiek. Ook in de landelijke politiek, zit hij overigens. In het CDA Jongeren. En Arlan Berg, een ondernemer uit Zandvoort. En als uh, er iemand de omstandigheden uit zou vallen... gaan wij er alles aan doen om het zo snel mogelijk in te vullen. Ja. Omdat wij het belangrijk vinden. Het is natuurlijk ook de kweekvijver voor het ja, basiswerk. Uh, maar je hebt die hulp ook die nodig, hè? Die he? heb je hard nodig. En ja. dat is je draaien. Je, je hebt het hard nodig gegeven. De, uh, de complexe situatie van de notities die je krijgt. De onderwerpen, belangenverstrengeling. En natuurlijk. Het geluid van Zandvoort brengen ze binnen. En die moet je ja. zo breed mogelijk maken. Ja, zeker ondernemers, he, want die zitten er midden in. Absoluut, die ja. hebben we dik nodig. Ja. Maar. maar lag het dan niet een beetje in de lijn der verwachting, Ruud... dat een buitengewoon raadslid uh, degene is die zich warm loopt... en vervolgens als er een plek vrijkomt automatisch doorstroomt? Of is dat niet zo automatisch? Ja... Uh... We gaan er eerlijk gezegd vanuit uit dat, dat als een fractie is geïnstalleerd, dat die dat voor vier jaar uh, is. Ja, maar goed, er zijn omstandigheden. En dan zijn er omstandigheden en die omstandigheden hebben zich helaas bij D66 ja. voorgedaan door het overlijden van Willem. Dat wij uh, ja, een, een nieuw raadslid uh, Nee, maar ik bedoel, is het dan niet een, een logische stap dat het een buitengewoon raadslid is ja, die dan die uh, oplever is. Het zou een logische stap kunnen zijn, maar uh, we hebben een, een lijst, een, een verkiezingslijst. En wettelijk gezien moet je die gewoon ja, op die uh, volgen. En uh, de eerstvolgende op de lijst was uh, Kees Dreisma, architect. Uh, ja, die, die, is, uh, die timmert nogal aan de weg hier in Zandvoort. En uh, daar zijn we ook heel erg blij mee. Maar uh, ja, het zou zomaar kunnen, omdat hij zo aan de weg timmert in Zandvoort... dat er misschien een, een, een belangenverstrengeling ja, ja. zou kunnen ja. plaatsvinden. Ja. En, en daar uh, moet je altijd zeer voorzichtig en daar mee moeten zijn. We, en, en, en zo heeft ieder raadslid die voor Michiel uh, op de lijst staat... heeft zijn motivatie om eh, het niet te doen. En, maar de motivatie was eigenlijk van... moet je luisteren, wij zijn een fractie, D66. We zijn een jonge partij. Ja, nu, wij, nu krijgen ja, we de uh, ja. ja nee ja. Ik, ga weer, ik ga weer even terug naar het CDA. Ja. Ja. Um, wat zijn de, plannen? de spierpunten? De plannen. Wat, wat ja, gaat nou, er... Uh, wat de CDA betreft, uh, um, financiën. Financiën is voor het CDA belangrijk, coalitie belangrijk. Uh. Maar dat is ook, omdat jullie de CDA en de portefeuille wethouder hebben van natuurlijk. wethouder van financiën ja. natuurlijk. Uh, Gert-Jan Blaas is onze wethouder van financiën. En die zorgt voor een sluitende begroting. En, uh, kan dat, inderdaad een sluitende ja, begroting? Ja, dat is gebeurd. En uh, dat kan. En uh, sterker nog, er kan zelfs veel geld naar de algemene reserves. Dus we kunnen een buffertje opbouwen wat we ook nodig hebben. Want er kunnen rare dingen gebeuren. En dat brengt me dan bij uh, ja, de voornemen voor het, uh, voor het komend jaar. We hebben geen lastenverhoging gehad in Zandvoort het afgelopen jaar. En uh, wij zullen er alles aan doen. Dat hebben we uh, als coalitie ook afgesproken in ons coalitieakkoord. Het is maar enkele bladzijden. Maar daarom volgens mij is het sterker in zijn uitwerking. <lacht> het is geen groot breiwerk geworden. Maar daar staan de kernen in. En dat betekent dat je de lasten zo laag mogelijk houdt. En niet probeert te verhogen. Daar zullen we ook het komend jaar voor gaan. En uh, daar zullen we ons sterk voor maken. Ook naar de wethouder toe. En dat is echt uh, iets waar we trots op zijn. Daar kunnen we landelijk trots op zijn. Daar kunnen we in de regio trots op zijn. Als we naar het lastenniveau kijken... Uh, naar de oorlog-zaakbelasting. Een goed goedbelasting en de afvalstofverheffing. Dan scoren wij het laagste in de regio. Dus wij kunnen gewoon trots zijn op datgene wat er bereikt is. En dat moeten we vasthouden. Dus geen lastenverhoging. Inzet voor ons voor het komend jaar. En, en wanneer krijgen wij de als burgers de vreugdevolle mededeling. Dat er inderdaad geen lastenverhoging dat gaat krijgt, plaatsvinden. Dat krijgt u bij het vaststellen van de begroting in oktober. Maar er komt altijd wat aan vooraf we hebben ook voorjaar en de voorjaarsnota die geeft al aan wat er uiteindelijk te verwachten valt en die voorjaarsnota komen opmerkingen. Vanuit diverse fracties. Uh, die worden meegenomen. En die bepaalden uiteindelijk de begroting die vastgesteld wordt in oktober. Dus je hoort er meer over in de voorjaarsnota. En de definitieve situatie in oktober. En wij gaan daarvoor. En D66 staat er ook achter? Wij hebben datzelfde coalitieakkoord wij getekend. Wij gaan daarvoor. Ik ben er eerlijk gezegd nog iets positiever over, Kees. Want jij was wat terughoudend. Ik ben er wat positiever ja, voor. voorzichtiger. Maar... Um, ik denk ook ja, dat, de uh, dit, dat ja. dit college dat ook gaat lukken. Want dit is ja, een heel sweet. bijzonder college. Een college wat, uh, wat ja, elkaar dames. wat. Uh, <laughs> nou, achter, achter in de stoel. Een bijzonder college. <laughs> het is een bijzonder college, want het, het is een college die elkaar wat gunt. Die, die, er is één woord uh, wat, wat uh, of eigenlijk twee woorden, die, die kenmerkend is voor dit college, dat is collegialiteit. En dat is samenwerking. Nou, dit en... is volgens mij een primeur die hier. Ja, ja, een... ja, ja, ja, ja, dit is nou, een primeur, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Geweldig. Die ze gaan als jonge honden en zo. Zie je ze overal in Zandvoort? Uh, nou ja, de Zandvoortse courant ook. Het is alles foto's en namen van de, van de wethouders. Ze zijn overal, ze doen overal aan mee. En ze stellen zich ook op zodanig op dat je met ze kunt praten. Ze gaan naar scholen toe, ze gaan naar verenigingen toe. En zo hoort het ook. En er worden onderling geen en vliegen. Het zijn van. natuurlijk ja, eh, ondernemers. Het is dus een ondernemende type is alle twee. En dat is wel een goed verantwoord. Maar oké. Okay. Wat ik uit, uit het verhaal begrijp... is dat er dus uh, eigenlijk uh, een, een beetje reserve kan ontstaan... uit hoe, hoe jullie met de financiën omgaan. Ja. Oh. De lasten worden niet verzwaard... Maar er gaan toch wel bezuinigingen plaatsvinden, heb ik begrepen gisteren uit de speech van... Uh Meneer Meijer. Ja, de zorg heeft hij als, als punt genoemd. Maar ik, ik wil nog wel even naar de... Als je het niet erg vindt, nog heel even terug naar die reserve. Die gaat aanzienlijk oplopen. Die gaat naar 7 miljoen toe. 2017, 2018. Dat is veel geld. Dat betekent dat je dus wat kunt doen. Dus op het moment dat je ergens last van hebt... en nou, We kunnen allemaal volgens mij herinneren... Wat er in juli gebeurde met die enorme storm. Nou, Het was een kaalslag in Zandvoort van heb ik jou daar... Uh, als je ziet. Daar zijn we heel trots op. Wat er daarna gebeurd is. Compliment aan de mensen van Groen. Die we in Zandvoort hebben. En ook wat ingehuurd moest worden. Want dit kon je niet aan. Dat er zo snel opgeruimd is. Dat er zo enorm veel nieuwe bomen uh, geplant zijn. En dat betekent dus. Dat die reserve waar ik het net over heb. Daar had, wordt het dus uitgehaald. Ja, Dat betekent dat voor dergelijke gevallen kun je wat doen. We hebben nu. Uh, dit jaar uh, 100 bomen, nieuwe bomen geplant in uh, Zandvoort. En uh, dat is allemaal uh, vervangen. En dat betekent dat we 400.000 euro over de komende jaren. dus wegzetten. om dat in stand te houden. Groen Zandvoort bomen. Dat kun je doen als je reserves hebt. Ja. als je geen vlees meer op de bot hebt. Dan kun je dat soort dingen niet meer doen. Dat is dus belangrijk om dat soort situaties op te vangen. De zuinige, die zit in de zorg uh, met name. Ja, Daar hebben we er zorg over, hoor, eerlijk gezegd. Dat kan ik me voorstellen. Dat is, ik vind het ook een verdomd lastig dossier. En ik heb er wel eens eerder over gesproken. Maar goed, ik kan de landelijke politiek niet veranderen. Bekend is dat het CDA niet ingestemd heeft met heel veel van deze maatregelen. En het anders had willen invullen. Nou, het is gebeurd. En uh, dan loop je niet weg voor je verantwoordelijkheid. Maar... Het is geen leuk dossier uh, wat dat betreft. Desondanks, en dat noemde Meijer gisteren, hij ging er inhoudelijk niet op in overigens, maar hij noemde dan wel in de zorg: uh, gaan die bezuinigingen extra doorwerken? En dan is het dus fijn dat we reserves hebben, dat waar het te gek wordt, dat we dingen kunnen uh, bijspijker Dat kan dus dat de, het de gemeente dus doen. De gemeente dat, kunnen kan dus... dat kunnen wij doen. Wij, kunnen, uh, ja. wij hebben het budgetrecht. Wij kunnen uh, daar geld voor vrijmaken als het uh, grenzen. Dus je zegt gewoon: nou, van nou, ik, ik, we, we gaan uh, overal een beetje weghalen en oh, het wordt een beetje nou, eng. Dan... Niet, niet overal een beetje weghalen. Zo gaan we het niet doen. Wij zijn namelijk, wij hebben afgesproken de coalitie, dat we een kerntakendiscussie gaan houden. En die kerntakendiscussie die, die is, is al, al lang al... hè? Nee, die is er niet. Nee, maar daar is al lang over gesproken Daar ik. hebben wij nou, uh, een, nu een jaar nou. over gesproken ja. en uh, het eerste rapport is klaar. Dus de, de, de kerntaken die zijn benoemd. En uh, wat er nu uh, volgende maand of deze maand aan de orde komt in de raad. Is dat datgene wat benoemd is door die commissie. Die bestaat uit een aantal raadsleden. Die hebben dat namelijk gedaan. Um, dat um, wij eigenlijk uh, naar de burgers toe gaan. Want, want dat hebben we ook afgesproken in de coalitie. Dat wij uh, participatie hoog in het vaandel hebben staan. Dus wij gaan naar de burgers toe. En dan gaan we zeggen: kijk, dit hebben wij, uh, dit afgelopen jaar uh, hebben wij uh, uh, benoemd. Uh, wat vinden jullie daarvan? Dus we vragen nu eigenlijk aan burgers: een, een advies van hebben wij dat tot nu toe goed gedaan? En hoe, hoe gaat dat uh, uh, uh, praktisch eruit zien, dat advies? Krijgen we nou, een referendum? <coughs> Nee, nee. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld... <lacht> nou, kan hè, als er voldoende burgers in ja. Zandvoort zijn. Dat is ja. natuurlijk gerealiseerd ja. dit jaar afgelopen ja, jaar. Dan ja. kunnen jullie dat vragen. Tegelijk. Maar goed, hoe, uh, hoe praktisch nee, dan. Er, uh, er is nog niks beslist, dus we kunnen nog geen. Uh, um, we kunnen niet iets vragen. Als wij... Nee, maar hoe, hoe gaat dat dan plaatsvinden, nou, dat vragen aan het komt, burgers? Ik kan me voorstellen dat als er uh, op een gegeven moment, uh, ik noem maar wat, uh, uh, uh, bezuinigd moet gaan worden. Op, uh, op, op onderwijs. Ik noem maar wat. Ik ja, wil niet zeggen oh nee. dat dat gaat gebeuren, maar. Is slechts stel, in het voorbeeld. Ja. Maar dan ook wel een slecht dat, voorbeeld. Dat je dan oh, inderdaad, slecht, dat je dan inderdaad ook die mensen benadert. En, en, en zegt van, uh, kijk, uh, daar hebben wij aan gedacht. Uh, wat vinden jullie daarvan? Ja, ja precies, het is dus niet zo dat het al ja, gedaan wordt. En dat je dan later zegt van, nou we hebben dit ja. gedaan. En wat vinden jullie ervan? Nou, Want... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld sport. Eh, sportvelden die zijn van, uh, van uh, de gemeente. Het onderhoud is ook van de gemeente. Je zou op een gegeven moment kunnen beslissen... Uh, dat onderhoud, dat, dat uh, moet naar de verenigingen toe. Want dat scheelt dan weer een heleboel geld. Ik, ik las trouwens vanochtend in de krant dat ja. het uh, voor heel veel mensen bijna onmogelijk is... om hun kinderen te laten sporten. Omdat alle ja. prijzen van de sportvereniging, de lidmaatschappen, ja. zo hoog zijn. Dat, dat, dat, dat wordt dan ook een beetje ingewikkeld. Maar is in, natuurlijk. Zandvoort, in Zandvoort zijn daar regelingen voor. En ik kan mij herinneren dat er in de vorige periode, de vorige raadsperiode... Um, hoe heet het? Er een stichting was. Ik heb even de naam vergeten. Ik weet alleen dat de woordvoerder Wim, Willem Woerden was. Wim Woerden was ja, de... Ja. De, de, de man en die ja. had dat voor mensen zeg maar, met een minimuminkomen inkomen <coughs> is er een mogelijkheid, er staat, mogelijkheid om daar ga naar het okay. loket toe ja. van de loketfunctie die is een paar ja. dagen achtende per week open zowel in noord als in het centrum ja. en daar krijg je te horen wat het voor je betekent nou, Bij deze en, daar is het wel belangrijk een regionale, uh, uh, regionale stichting is ja. dan. mogen we even terug naar de, uh, het, het overleg met de burgers heb... oké okay, nou dankjewel Ruud het is, uh, mijn dag is toch wel weer helemaal goed ik begrijp dus ...dat uh, met de betrokkenen wordt overlegd. Niet, ja. niet de burgers, er wordt niet een soort uh, algemeen nee. verhaal gehouden... ...naar de burgers van Zandvoort, maar degene niet, ja. die het aangaat. Ja. Daar wordt eerst overlegd van dit zijn onze plannen, wat denken jullie ervan? Nou, plannen, het is het, het, is het aangeven van dit zijn kerntaken en, en uh, dit niet. Ja, nou, kerntaken en... zijn toch ook plannen? Nee, het nou, is een is dat, Misschien, ja, okay. misschien, misschien, misschien uh, dat ik uh, qua voorbeelden... het even wat probeer concreter te maken. Uh, wat je voorlegt aan. Wel degelijk, Zandvoort is ook hoor. Dat gaat natuurlijk naar Zandvoorters dus toe. Want willen we willen wel weten, doe je, leg je het accent op de juiste zaken. En dan gaat het er bijvoorbeeld om, vind je dat er onderwerpen zijn die minder aandacht nodig hebben. Of minder inzet vragen of minder geld krijgen. Dan kun je denken aan langlopende subsidies. Je kunt denken aan uh, uh, subsidiering van activiteiten. Die uh, zeggen, ja draagt dat nu bij aan de... Aan, aan de aan, aan Zandvoort. Aan het zijn van een gemeenschap. Uh, wat zo enorm belangrijk is. Want Zandvoort staat of valt als gemeenschap. Dus dat, ja. zo, daar kun je denken. Je kunt onderwijs denken. onderuitwegen, Weger, Maar dat heeft een veel lagere status. Wat betreft uh, de inzet in ieder geval. Om het voor te leggen. Nou, en dan gaan we vragen. Wat vinden mensen hiervan? Is het goed als we jullie nog eens een keer uitnodigen. Als deze plannen wat meer concreet zijn. Want de tijd is om. Lijkt me helaas. ook. Want het, komt ook, het moet ook in de raad nog besproken ja. worden. Ja. Ja. De komende woensdag uh, komt het in de raad. In de commissie. En zodra er inderdaad ja, iets meer is concreet is... ...is het natuurlijk ook uh, heel goed om dat even aan uh, de luisteraars te... Uh, de tijd is om helaas. We zijn net begonnen. Ja, ja, het, is jammer. het vliegt, vliegt voorbij. voorbij. Het is ja, zo, het zo gezellig hier. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. Als het ja. uh, twee seconden is... <laughs> nou, <laughs> gisteren is dat al benoemd. Uh, dat is Willem van der Sloot. Dat is de herteman. laat ja, maar zeggen. Ja, klopt. Die, heeft een, uh... die hertenman die uh, destijds... Dat was geloof ik begin vorig jaar. Ik had mijn voet gebroken toen. Um, uh, is die man begonnen met de herten terug ja. te leiden ja. Ja. vanuit de, de duinen Ja, de, de vaste groep. De vaste ja. groep uh, dat doet hij ja. dus nog steeds. Overigens okay, wordt hij wel gehinderd door mensen die daar rondlopen met hun honden. Dat is wel weer vervelend. Maar wat wil maar je maar zeggen over hem? Nou, is hij is belangrijk. genomineerd als, als Haarlemmer... Van het jaar. Ja, oh, of, of, op die manier. En, en men, wij, wij kunnen daarop kennen, stemmen. Wij kennen, uh, vorige ja. week is er uh, door jullie, dus, althans door jullie collega, de dominee genoemd. Ja. En ik wil nu Willem benoemen. Oké. Okay. Oh. Want Willem die doet ook goed werk. Dus stem op, op Willem. Willem. Goed. Ik, bij deze. En, nou, dank. Bij deze. En, uh, dus het was anders dan op een politieke terug. partij, dus Het <laughs> ja. dus, uh, dus nou, was een neutraal verhaal. Dank ja, oké. Okay, dank wel, heren, voor jullie komst. En ja. Ja, kom nog eens terug. Vast. Er zijn zoveel mooie woorden die beschrijven wat je voelt, toch te mooi om uit te stellen. Te dus zeggen gewoon wat je bedoelt. Wat zoveel voor jou op goed. Wat je veel te lang verweet. Het is nooit vanzelfsprekend dat de ander dit weet. Waarom wachten? Wat je hart nu laat Kijk in de ogen, wat zien we wij. we zijn weer terug bij u. En, uh, het is toch jammer dat het af en toe geen televisie is. Want wij hebben hier gekregen van de meneer die aangeschoven is. Remo de Bieze, met een uh, ontwerp voor de Watertoren. En wij hebben hier gekregen iets wat u niet kunt zien. Wij wel een aantal foto's van hoe het er gaat uitzien. Dat, dat wordt uitleggen. Ja. ja welkom. Is het al zeker trouwens dat het zo gaat worden? Nee, nee, nee. nee, nee. nee zo, maar wel nee, nee. uitleggen welk ontwerp nee. ja, er dus precies. nu vandaag voor nee. Ja, nou, goedemorgen aan iedereen. Uh, nee, dat is niet zeker. Uh, uh, zijn er zijn drie voorstellen nieuw gemaakt door drie architecten. En de gemeenteraad gaat aan het einde beslissen... welke van de drie uh, ontwerpen wordt gebouwd hier. En op welke termijn gaat die beslissing uh, uh, de plaatsvinden? De beslissing uh, is in 2016 gaat, uh, definitief. Er uh, is nu in deze moment een toets... Door de gemeente. De gemeente heeft een projectleider. En deze projectleider is nu op basis van wat we hebben ingediend maken naar het advies. En dat advies wordt door de college daarna door de gemeenteraad definitieve beslist. Wat gaat gebeuren hier. Dus alle drie de ontwerpen die worden dus bekeken door een commissie. De commissie is een projectleider een en projectleider. die gaat het toetsen aan een bepaalde kader wat we de gemeente hebben. Van tevoren. Dat uh, staat alvast, dat kader? Ja, en die, op die basis wordt nieuw uh, gekeken. De ontwerp, de functie. Uh, ja, de, alle deze zaken worden nieuw. Uh, en al de. Um, u persoonlijk, als architect, wist welk kader er, dus door de gemeente, was uh, neergelegd? Uh, nee, we wisten geen kader. Het is een voorstel wat we hebben gemaakt van tevoren. Ik ben uh, bezig, ik denk drie, vier jaar met deze projecten. Ik probeer ook. Uh, vijf jaar geleden uh, die in overleg met de gemeente... te gaan proberen deze stukken te de ontwikkelen. Er uh, zijn verder heel veel gesprekken geweest... ook met de vorige uh, wethouder. Eigen, ja. uh, nales, maar concreet is nooit iets gekomen. Uh, nee. uh, aan het eind wij hebben we ingediend... ons plan bij de gemeente zijn er gekomen... ook een, een ander drie voor, twee voorstellen. En nu op die basis worden bekijken. Spannend, wat, uh, hè? Ja, dit is heel spannend, omdat dit is uh, een hele bijzondere locatie hier. En ja, het is een stuk voor uh, belangrijk ja. voor Zandvoort. Het en, is een uh, landmark wat hier gaat... Uh, uh, ja. Uh, ja. Even, ik, ik hou even de ja. een plaatje... Hier is de watertoren. Ja. Ik zie prachtige huizen eromheen. Ja. Maar wat gebeurt er met de watertoren? Uh, de watertoren, we hebben geen voorstel gemaakt aan de watertoren. Omdat de eigenaar is een privé persoon. Ja. Maar we willen graag ons, de watertoren betrekken in onze plannen. Ja. Dezelfde functie wat we hebben. In ons appartement is... Uh, wij doen niet alleen appartementen hier. Het is een complete concept. Ja. Dus, Het uh, is een heel terrein, hè? heel terrein. We gaan overdekken de garage en komen een grote daktuin... Er komen ook een posten hier uh, met de hart van Zandvoort. Er komen een sportschool, een kleine uh, uh, horeca, licht horeca functie voor de mensen daar. Maar het is niet alleen voor de bewoners. Het is van alle mensen rondom ja. uh, voor Zandvoort. En uh, wat we willen doen, we hebben ook voorstellen. We hebben ook, uh, wie wil investeren ook in de Watertoren, een zorg hotel. Wat is heel belangrijk, is heel in groot. In van, de toren zelf? In de toren. Is dat, dat is... Niet, is dat niet heel ingewikkeld? Nee het, is... nee, nee, het is het meestal makkelijk manier om dat zijn kleine kamers te doen. Je hoeft niet uh, uh, te veel te slopen van de waterstoor. In het moment dat je een appartement je hebt echt andere functie. Oh, ja. ja, want je, het probleem is denk ik uh, het vervoer van beneden naar boven. Ja, hè? Want daar een lift. Liefde en vluchtroute. Ja. Dat is heel belangrijk. Want ja, je mag aan de buitenkant dan niets doen van de waterstoren uh, of wel? Nou, dat kan wel. Dat kan wel. Een en Als de waterstoor blijft intact ja. en de uitstraling van de waterstoor blijft Ongeveer dezelfde. Omdat we kunnen niet denken, als we zorgen appartementen, we laten blinden. Nee, nee, Kijk nee, nee, nee, tegen nee. een foto <laughs> nee, tegen de muur in plaats nee, van, de, van nee. een heel mooi open uh, ja. raam. Dat is heel belangrijk. Maar wat voor mij in mijn optiek belangrijk is, de Watertoor is een groot uh, symbool van Zandvoort. Ja. Maar de mens is niet de monument, maar zijn hert de mensen in Zandvoort. Ja, ja, ja. ja. Ik, als buitenlander. Het uh, is nog de emotie van de emotie. watertoren ja. voor mensen. Het gaat ja. niet over de, de, de, de gebouw, het gaat over de emotie. Ja. En die emotie Eens. moet er blijven. Ja. Intact zoals ze is nu. Natuurlijk komen ramen, alle dingen, maar de belde blijft, dus, blijft hetzelfde. Nog trouwen. even over die uh, sociaal uh, maatschappelijke functie die ja. jullie er hebben ingebracht. en zo, Die dus voor alle burgers is. Hè? Was dat een van de uh, eisen zeg maar, van de gemeente? Nee, dat is ons idee. De andere drie gaat alleen op woningen. Wij doen in deze plannen niet alleen een woning. We vinden ook dat uh, overal gebouwen in Zandvoort is vol. Uh, wij hebben heel groot onderzoek gedaan. Waar is het nodig en welke... Ja, dus jullie en denken welke aan een In deze achtergrond is ja. er een grote studie geweest. En die hebben gebracht aan ons en zeggen: Nou, het is niet alleen een woning. Uh, het is een zorg belangrijk. Dat, ja, dus de ook zorg senioren, meer, ja. woningen... En en heel veel mensen, boven de 55, ze kijken meer aan de toekomst. Ze zeggen, nou, ik ga wonen in een plaats, maar ik wil blijven helemaal leven. Wat gaat er gebeuren? Als er gebeurt iets aan mij. Mijn huis is nog geschikt voor, als, uh, als ik kan niet echt, uh, ik moet met een rolstoel in huis. Hoe gaat het daar? Ja. Deze appartementen zijn compleet nieuw geschikt in de toekomst. Als er gebeurt iets, dan een mens kan blijven tot... Onder in het appartementen. Ja, in diverse steden he, vind je dat ook al. Ja, dat is. is er, uh, bijvoorbeeld in het appartementcomplex is ook een, een arts en een en ja. bibliotheek en al Alles dat soort dingen. En, daar, daar, dat is een van jullie speerpunten. Dat is daar... de sterke punt. Ik denk dat ons plan, het gaat niet, niet over de woning. Het gaat de sterke punten van ons plan, wij denken is de maatschappelijke functie. Ja. En dat is wat, dat komen niet alleen eh, Komen fysiotherapie, komen een eh, sportschool ook erbij, maar de sportschool is niet alleen en voor een conciërge people. heb ik conciërge gelezen. Een de bij de entree. dat is meer voor het voor bekijken ook de, de pleinen. Maar dat komt heel veel mensen. Maar dat als jullie zien, we praten hier bijna, uh, bijna 2000 vierkante meter ducktown. Ja. En die Ducktown is heel mooi, daar wordt heel mooi ingericht met de bomen en alles. Het is een sociale functie. Het van de mensen. Uh, als je hem in... afsluit, dan zou je er een, een, een soort. Uh, tuin van kunnen maken voor mensen die bijvoorbeeld dementie hebben. Hè? Nee, nou, dat is een die, die, die gaat een beetje te gaat ver. Gaat het te ver? Dat, dat daar moet echt controle. Uh, dat is een andere norm. En mensen met de dementie mag niet de buiten. Nee, maar daarom? Dat zou je ja, dus ja, maar de tuin is makkelijk. Te te het <laughs> is te open. Als komen ook andere mensen daar ja, ja. Ja, nee, Het dan? is publiek ook. Ja. Wat oh, het wordt doet, een openbare, uh, openbaar... Openbare okay. openbaar daktuin is niet alleen is voor iedereen. Uh, men, uh, mens gaat uh, bijvoorbeeld ik hoor altijd, ze hebben heel veel problemen bij de Louis Duitscheren voor de bridge. Dat moet met de lift, yep. dat moet het probleem. Nou, hier is perfect. Je komt boven, je hebt Van Torbekstraat niveau, in de garage, bij komt een lift. Iedereen komt met de lift naar boven. Het is een perfecte locatie voor te ontmoeten, alle mensen van Zandvoort. Dat is, ook, dat is ons. Wordt het dan een concurrent van het LDC? Nee, nee, dat is iets is kleine schaal. Deze. Dat is meer, hier is uh, uh, meer gericht aan een uh, uh, andere functie. Ook. De lichthoreca, uh, uh, de sportscholen, de, de, de huisartsen. Het wordt een centrum. Ja. Het is hier uh, in zijn delen met de, met de woning hier rondom. En we creëren een nieuw, uh, nieuwe activiteit hier in deze delen. Wat, uh, Grote vraag: financiën. Ja, Finans, hoe gaat uh, financiën hoe, hoe... We hebben een pensioenfonds. Met de hond en we willen graag investeren hier. Die willen en met jullie meedoen. Het is geen bank, haalemaal niks. Dat is echt. Uh, mensen gaat uh, geloven in deze soorten projecten ja. en gaat investeren. En ze is een zekerheid voor rendement, omdat je praat niet wat op de markt. Zeg, nou is geen toekomst. De huizenmarkt is altijd iets wat is gaat. Lopen, uh, maar in deze 55 plus is het de sector waar uh, en. Het is altijd, het, we worden allemaal meer grijs. Ik kan niet ja. helaas worden de En ik speel maar, vals, dus da, dat, dat, dat is uh, Dat is uh, ja. de, de, de toekomst. Ja. Nog even over wanneer um, um, wordt er een klap met de hamer opgegeven? Als morgen de gemeente zegt met ons, we zijn akkoord. We oh, zijn, dus dat staat. Dat, dat voor ons is uh, binnen binnen. Wij kopen de grond, ons partij yeah, die financiert ons. Wij kopen de grond. en wij indienen de baanvragen en we zijn in staat in 2017 te starten te bouwen. En wanneer verwacht u die uh, de gemeente die? Uh... Uh, dat dat is door voor niks. 2016, te maar dat kan. Uh, ja, het is nu beginnen de discussie okay. over de plannen. En ja. ik denk dat de gemeente is uh, heel belangrijk nu te kijken de functie er. Het ja. gaat, uh, natuurlijk, het gaat over de architectuur. De architectuur, de gemeente heeft gezegd... Uh, Weet toetsen aan, aan de belde kwaliteit, niet aan de bestemmingsplan. Dat is iets wat uh, ja, vraagt heel veel uh, ja. uh, tijd. Als iemand gaat niet in de bestemmingsplan, moet aanpassen de bestemmingsplan. Ja, ja, ja, ja. nou, we weten zeker, de bewoners hier rondom zijn niet aan de wachten... aan een grote vleet uh, tegenover uh, de neus. Dat, maar als ze blijven binnen de bestemmingsplan de gemeente ja, uh, ons plan kan morgen uh, het, is, het voldoet ook aan de beldekwaliteitsplan het huis van de gemeente. Nou, we wensen u in ieder geval veel succes. Dat hebben ja, we bij de anderen ook gedaan. Dank u wel. En mee de best man, ja. uh, best man win. Ja, oké, okay, dank u wel. Oké, okay, succes. Oh. Happy New Year. Happy New Year. Dankjewel. All of you. Bij ons is uh, Leo Sanders aangeschoven. Hij is uh, van de muziekschool New Wave. Dat is uh, een muziekschool hier in Zandvoort. Ja, goedemorgen trouwens. Goedemorgen Leo. Goedemorgen. Uh, Leo... Uh, we gaan het hebben over het nieuwjaarsconcert in de Agatha kerk morgen. Om drie uur gaat dat van start. Ik zit een beetje met een dubbele functie hier nu. Ik ben tevens de voorzitter van deze stichting. En uh, ja, ik, ik wil daar met jou ook graag over praten. Omdat ik het uh, nog steeds erg fijn vind uh, dat we beschonden zijn met mensen te vragen. En dat is uh, gekomen door Nadia, denk ik. Hè? Hallo Nadia, die zit er ook uh, hier. Uh, we zijn daarmee gestart ooit als een soort experiment, uh, mag ik wel zeggen. En dat is ons uh, bijzonder goed bevallen. Dus ook dit jaar uh, zijn er weer jonge mensen die uh, bij ons uh, komen optreden. Nou, dit jaar hebben we uh, twee dames uh, die gaan spelen. Dat zijn uh, Giselle Mansvelder en Maaike Prins. Uh, waarom deze dames? Hoe, hoe is dat, heeft dat zich uitgezocht? Heb je dat zelf nou, gedaan of hebben zij zich aangebeld? Hoe ging dat? Uh, ik heb het zelf wel gedaan. Dat komt. We hebben een paar uitvoeringen per jaar en daar let ik extra op. Van, goh, is dat wat? Een nieuwjaarsconcert zou dit heel leuk kunnen zijn. Ook een beetje variatie erin houden. Niet elk jaar hetzelfde doen. Ook niet qua leeftijden. Dus ik dacht, nou, ik zet nu weer in ieder geval twee tienjarigen in dit geval neer. Die gaan piano spelen. Zijn ze tien jaar? Ze zijn tien jaar oud. Nou, dat is altijd heel erg leuk om te zien. Maar in dit ook nog heel erg leuk om te horen. Ja. Dus dat is mooi. En het tweede was de verrassingsact, zeg maar. Uh, wij hebben geen blaasinstrumenten in ons aanbod. Ik heb het in het verleden wel geprobeerd met saxofoon. Maar dit is uiteindelijk nooit meer dan... Nou, drie leerlingen hadden we en dat werd niet meer. Dus ik krijg er geen docent voor. Um, dus ik dacht, ik ga nog weer een poging wagen met, uh, met blazers. En toen um, kwam ik weer even op het pad van Lorenzo Minjaka. De zeer enthousiaste trompetdocent en bandleider die in Haarlem les geeft. En die ik ooit zelf heb aangesteld trouwens daar. Dus dat is heel mooi, de korte lijn. Ja. En die heeft net weer een nieuwe big band opgericht. Een jeugd -big band voor 7 tot 14-jarigen. En die gaat morgen daar uh, zijn primeur geven. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. En daar zitten dus voornamelijk blaasinstrumenten in. Ja. Ook, maar die komen dat niet op... uit Zandvoort, die, die nee. jonge mensen. Maar die komen uit de regio, neem ik aan. Uit de regio, ja. Ik neem aan voornamelijk Haarlem. Ja. Ja, het is een verrassing, hè? want uh, ik, ik, ik, had, ik was al aan het zoeken geweest uh, op uh, internet... om te kijken of dat ik iets kon vinden van de uh, New Harlem Brothers, want zo heten ze. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is er nog niet, want uh, ze zijn zo nieuw. Het is ook echt een, een, een primeur uh, wat... Uh, ik, ja. ik vind het erg leuk. Ik, ik verheug me enorm op uh, het optreden van, uh, van deze jonge mensen. Ik, ik ben er dus nog niet helemaal uit met jou of dat het uh, alleen jongens zijn of dat er ook dames uh, bij uh, zullen optreden. Maar goed, dat maakt ook niks uit. Nou, verder hebben we natuurlijk uh, Nadia en Timothy Todé. Ja. Die komen optreden. Die zijn beide van de, van de muziekschool, uh, zeg maar... Uh, uit, die zijn er uitgekomen, ik bedoel Nadia. Die is daar. Uit... Begon... Ja. In ieder geval ja. Nadia. Timothy niet? Nou, niet dat ik weet. Nee, nee. Die, die, kon, nee. Die, die is met jou meegekomen. Ja, oké. Ja, ja, ja. Okay. ja uh, een verrassing, blazers. Ja, dat is het dit maal. We hebben de vorige keer, want we doen nu voor de vierde keer mee. Ja. Bij mij weten. Uh, de eerste keer was Accordeon, Een zeer virtuoze. Wat was die jongen? Geweldig. Ja. We hebben een, uh, een zeer geslaagde uitvoering van De Harpiste gehad, Isa Schoots. En de keer vorig jaar waren dat uh, vier oudere leerlingen, zeg maar rond uh, 16, 17 jaar, ja. die uh, zang en gitaar hebben gedaan. En nu dus weer dit. En, weer twee. Uh, ja, we hebben ook een keer de, twee dames op de piano gehad, hè? die, die kat speelden ja, toen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Maar het is leuk dat er dan twee uh, programma onderdelen zijn vanuit de muziekschool en ik ja. probeer daar vooral te letten dat het de jeugd zich daar kan laten ja, presenteren, vertegenwoordigen en waardoor we een, een, een leuke balans krijgen qua leeftijd bijvoorbeeld. Ja. Is, is het, uh, de, de muziekschool een, een, een trend of uh, is het moeilijk om leerlingen te krijgen? Nee, dat gaat redelijk vanzelf. Uh, ik heb toevallig uh, net weer uh, voor dit jaar leerling 103 ingeschreven. Dus het schommelt altijd rond deze tijd van het jaar uh, rond het getal 100. En de, ooit, de uitschieter was ooit 125, maar dat was uh, nog voor de überhauptingsrecessie. Doen de scholen daar ook aan mee? Ik bedoel, is het zo dat, er, dat een school uh, signaleert dat er een mm -hmm. leerling is die bijvoorbeeld uh, erg muzikaal is of uh, he, de, misschien heeft hij nog nooit mm -hmm. een instrument uh, in handen gehad, wat voor instrument dan ook, maar uh, dat, dat de school ziet van god, daar zit uh, potentie in dat kind en uh, dat hij dat dan zo gestimuleerd wordt om naar jullie toe te gaan? Krijgen jullie zo ook leerlingen aangemeld of is dat echt vanuit de leerlingen zelf? Nou, wij gaan zelf naar de scholen. We doen al sinds 2009 projecten op alle basisscholen en op de Gertenbach. En dat genereert de nodige, het nodige enthousiasme om een vervolgstap te maken in het vrije tijd tijdaanbod. Ja. En, dat, uh, ja, en dat, is dat, dat alleen goed. maar uh, instrumenten of is dat ook uh, vokaal? Enkele keer vokaal. Dat houdt niet over. Maar we hebben ook instrumentale docenten en zo, nou, ja, geloof ik wel bij ons... Ja. niet echt meer uh, bekend geworden met het fenomeen. Uh, de gitaardocenten die laten de leerlingen ook zingen. Ja. En dat hoeft allemaal niet zo complex te zijn. Maar het, het, het betekent nog wel eens dat men dan gewoon heel aardig kan zingen. Ja, niet iedereen gaat dan ook nog zangles nemen. Dat, uh, die ambitie moet je natuurlijk ja, wel je moet je hebben. Voelen. Ja, dat voelen. Maar degene die jullie tot op heden daarnaast, die hebben gehoord. Die hebben uh, geen zangles gehad. Nee, nou, dat is wel mooi dat, dat ze zich dan op die manier ook kunnen en durven uiten. Hè? Want ja. het is natuurlijk toch, ik vind het sowieso knap dat als je tien ja. jaar bent en je komt uh, in zo'n kerk spelen voor, uh, nou, wat zullen er zijn? Rond de 300 uh, mensen hè, die uh, in die kerk komen. Dat, uh... Nou, het is lastiger voor pubers hoor. Het ja. is voor tienjarigen is het, die zijn het zijn tamelijk vanzelfsprekend. <laughs> En dat begint tegenwoordig al met het, al het, die groepsgesprekken op de basisscholen die ze moeten voeren. Ze zijn toch bekend met het fenomeen, goh ik ga eens even wat, wat zeggen voor een groep. Ja. En het, het is lastiger voor de andere groep. Maar het interessante is dat ik werd nog aangesproken door twee dames die vorig jaar hebben gespeeld. Die eigenlijk redelijk teleurgesteld waren dat ze niet nog een keer mochten dit jaar. Ach. Dus ik geef me even aan hoe dat, hoe dat kan leven. Hè? Ja. En bijna een beetje beledigd zelfs. Nou Rappig, ja. Hè? ja, wie weet kunnen we, ze, kunnen we ze volgend jaar in het UCB ergens he? uh, ja. oproepen. Ja. Maar vertel ja. nog even iets over de muziekschool. Uh, waar, waar zit die en uh, ja. hoe, hoe kunnen mensen zich uh, aan, of Hoe kan een kind zich aanmelden? Of hoe werkt dat? Nou, wij zitten op twee locaties in Zandvoort. We hebben één uh, lesruimte in Louis-David's op de eerste verdieping de deur voor de bibliotheek omhoog. Het is een klein maar heel praktisch ingedeeld leslokaal. Daar wordt voornamelijk piano, keyboard en zangles gegeven. En dan hebben we nog een, uh, een interessante ruimte bij Pluspunt. En uh, we hebben echt een uh, geluidsdichte ruimte waar ook gewoon een band kan repeteren. Zonder dat ook maar iemand er iets van hoort. En daar vinden de meeste lessen plaats. En uh, iedereen die geïnteresseerd is, die kan zich bij mij melden. Uh, dat, ik geef even mijn telefoonnummer in dat geval. Gewoon 023 57 19255. Is er ook een website? Waar is er ook een kijken? website. Dat is nog makkelijker. Uh, www.newwavezandvoort.nl Oké. Okay. En uh, leg even contact, ik neem zo snel mogelijk contact op. En dan kunnen we altijd kijken of we een uh, gratis proefles kunnen organiseren. Nou, dat lijkt me een goed plan, een proefles. Want het uh, is natuurlijk vaak uh, ja. heel spannend voor mensen om een eerste keer ergens naartoe te gaan. En, uh, nou, ja. nou, voor de leerlingen niet zozeer, maar meestal zijn het de ouders, de het ouders natuurlijk die terechte bedenkingen vinden. hebben. Ja. Wat gaat me nou overkomen? Ja. En, uh, ja, Maar het, het gaat eigenlijk bijna altijd goed. De meesten die een proefles nemen. Die weten het eigenlijk al een beetje. Maar het is daar meer dan mee een al echt soort bevestiging natuurlijk. van. Ja, ja. Ja, ja, dat is waar. Ja, nou ik, ik verheug me nogmaals enorm. Ik zie jou straks bij de generale repetitie in de ja. kerk. Uh, wil je nog iets zeggen? Wil je nog een oproep doen? Ja, laat iedereen komen morgen. Ja. En maak hetzelfde mee. het zelf mee. De sfeer, dat is wel belangrijk te weten. Ik vind de sfeer heel bijzonder bij het nieuwjaarsconcert. Ja. Ik, bedoel, ik heb heel veel uitvoeringen georganiseerd in mijn leven. Maar dit is wel heel bijzonder. Je ziet daar ja. mensen echt oprecht genieten. Ja. En je kan een speld horen vallen bij tijd en wele. Ja, dus dat, is, dat ja. zijn hele mooie momenten. Ja, zeker. Echter dus een aanrader. Gevarieerd programma. Dus het is uh, ja, erg een voorrecht om mee te kunnen doen aan, uh, aan zoiets moois in Zandvoort. En wij vinden het heel fijn ja. dat jullie meedoen. We zien elkaar straks. Goed, dankjewel. Succes. Dankjewel. We hebben nog een uh, kleine ja. agenda. Hè? We hebben nog een agenda en we hebben nog uh, even een bedankrondje. Uh, ja. En voordat we de agenda doen, laten we dat eerst even doen. Uh, techniek was in handen van Pascal van der Beek. Redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik met de eindredactie en de muziek Gerry Rutte. Dankjewel Gerry, voor de muziek. En de koffie dankjewel Don. Uh, presentatie, Irene Jager, de en, jager, sorry. <laughs> en die van de leden? Ja, en uh, uh, wij bedanken natuurlijk Hoogland ook weer voor de gastvrijheid. Ja. En dan gaan we nu nog even door naar de agenda. Ja. En wanneer u dit uh, programma weer kunt uh, herhalen of nog even uitzending gemist. Ja. We beginnen met schilderijen, tentoonstelling van Yvonne Schoor bij Pruspunt En dat is tot en met eind januari. Ja, vandaag is de nieuwjaarsrace op het uh, Circuit Park Zandvoort. En we hebben 10 januari Happy New Year met Papa Luigi en Amici in het wapen van Zandvoort. Het is van 5 tot 7 uur. Ja, en dan in Café Anders is er Motown en Disco Hits vanaf 4 uur. En trouwens uh, nog even uh, vanavond, er staat er niet bij, maar dat wil ik nog even vermeld hebben. Bij Café Nuf is er vanavond een Soul-avond. Uh, uh, en uh, dat is een, uh, die meneer is eerder geweest daar. Nou, het is echt geweldig. Boer, je, je kunt niet stil blijven staan als je daar bent. Waarvan acte? Ja. Uh, ook morgen Jess in Zandvoort met Simone Pormes in Theater de Krocht. Daar is entree 15 euro en het begint om half drie. En een nieuwjaarsconcert, dat ja. mag ik dan even doen. Dat Graag. is in de Agatha Kerk met Zandvoorts mannenkoor, Zandvoorts vrouwenkoor, de beachpop en de muziekschool New Wave. Aanvang drie uur. Ja, en de kerk gaat open om half drie en kom alsjeblieft niet veel vroeger. Want de kerk gaat nog niet eerder open vanwege het inzingen van de koren en het opstellen van alle muziek. Oké, okay, dan gaan we morgen nog even de kerstbomen verbranden op het ja. strand, en uh, ter hoogte van het Schuitengat. Het is om half acht. Ja, er liggen trouwens genoeg kerstbomen uh, in het hele dorp verspreid. Het is dus, onvoorstelbaar. <laughs> Iedereen knalt zijn bomen geloof ik ergens neer ja. en gaat er maar vanuit dat het opgeruimd wordt. Ja, Bijzonder. Wat, moet, wat moeten we anders? Ja, ja? afgeven okay. ergens. Uh, zie jij mij sjaw? Ik zie mezelf nog niet zo sjouwen met een uh, kerstboom Nee, achteren. Nou, misschien kunnen ze dat van tevoren aangeven. Van goh, wat doe je met je kerstboom? Ja, wat viel mij namelijk ook op dat die kerstbomen dus gewoon blijven liggen. Ja, maar nou goed. Maar een dat is weer, voor, het volgend uh, jaar. Ja, voor volgend jaar. Dan hebben Precies. we nog de muziek uh, de pubquiz bij Café Koper. Vanaf 9 uur s'avonds entree 2,50 euro. En dat is 15 januari, even voor de zekerheid. En de laatste, die hebben we al gehad, Irene, die staat hier... Ja, dat is uh, 17 januari, ja. Dat is dus is een, weer... Is een dubbele... Nee, 10 en 17 januari, oh, ja. DJ's in Zandvoort. Oké, okay, dat is wel bijzonder. Nog even, de, de herhaling van deze uitzending is donderdagochtend om 8 uur gewoon via de lokale televisie of radio van 8 tot 10. En anders ga je naar CFM Zandvoort en dan vul je datum en tijd in en 1 uur later invullen, want anders dan komt het niet goed. Ja, en als u denkt, ik kan toch niet wachten, dan komt u volgende week. Bent u er weer bij Goedemorgen Antwoord. Kom er gezellig bij. Dan wensen we u allemaal een goed weekend. En tot volgende week. Tot volgende week. Dag. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move.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 with uh, via de kabel op